Goedemorgen. Goedemorgen. Hoe veilig is ons, ons voedsel eigenlijk? Misschien valt het mee, maar de schrik zit er in elk geval goed in. Doodgaan aan het eten van verse groenten, wie had dat ooit durven voorspellen? Wat kunnen wij zelf doen? En kunnen wij de overheid nog wel vertrouwen of is de berichtgeving over de EHEC-bacterie overdreven? Daarover hebben we het vanmorgen. En we hebben het natuurlijk niet alleen over de voedselcrisis, want het is ook meteen een economische crisis geworden. Onze telers alleen al verliezen zo'n 50 miljoen euro per week. Daar gaan we over praten met Ger Koopmans. Hij is de landbouwwoordvoerder van het CDA in de Tweede Kamer. Nick Koopmans, goedemorgen. Goedemorgen. Uit het Europees Parlement is Gerben jan Gerbrandy hier van D66. Ook goedemorgen. Goedemorgen. En Esther Ouwehand van de Partij voor de Dieren is ook onze gast. Goedemorgen, mevrouw. Goedemorgen. Ouwehand. En voor het laatste nieuws horen we straks ook de staatssecretaris van Landbouw zelf aan de telefoon. Henk Bleker, horen we zo. En u kunt ons horen en zien op troskamerbreed.nl. Ja, de nou ja, Uiteraard gaat het natuurlijk over de voedselcrisis... maar daar praten we zo uitgebreid over door. Uh, grijpen we even naar de Volkskrant... waar op de voorpagina een groot verhaal staat... aangekondigd met een, een interview... met staatssecretaris Steven van Justitie. En die zegt het soberste regime... voor gevangenen naar bandgedrag. Een gevangene die lastig is in de gevangenis dus... die, krijg, uh, die krijgt als het ware extra straf. Ik weet niet of het er veiliger op straat door wordt... maar het is wel... Uh, Kassetaal. Was dat, uh, uh, was dat nodig, mevrouw Ouwehand? Nog eens, even dit optreden. Nou, waar ik vooral benieuwd naar ben... is uh, de onderbouwing van de effectiviteit van de nu voorgestelde maatregelen. Ik snap dat uh, de staatssecretaris zegt, ja, uh, vier, vijf keer recidiveren... daar moeten we misschien iets anders voor bedenken. Terugvallen is dat, hè? recidiveren? Ja, terugvallen in gedrag. Maar uh, ik vind het ook de plicht om te kijken... of zulke maatregelen uh, de effectiviteit hebben die je ervan wil... ten opzichte van de samenleving en ten opzichte van de betrokkenen zelf. En daar heb ik nog niks over gelezen, dus daar ben ik wel erg benieuwd naar. Maar het gaat om het regime in, het, in de gevangenis zelf. Hè? Dus gevangenen moeten voortaan privileges verdienen. Het is niet meer logisch dat er van alles en nog wat wordt aangereikt, bij wijze van spreken. Vindt u dat terecht, meneer Koopmans? Ja, ik denk dat het een heel goed idee is, dat je met goed, goed gedrag iets kunt verdienen, en als je je misdraagt dat je dan straf krijgt. Uh, staatssecretaris Steven stelt voor, en we hebben dat een paar jaar geleden ook geroepen, dat als iemand geweld gebruikt in een gevangenis, dus een gevangene doet dat, ja, dat je daarna niet meer op verlof mag als beloning. Nee, dat lijkt me heel verstandig. Goed idee. En meneer Gerbrandi? Het past een beetje in de tijdgeest om heel hard te roepen uh, over dit soort dingen. Strenger de dingen maken. Of het helpt om Nederland veiliger te maken, daar twijfel ik aan. Maar, uh, maar het wordt misschien ja, in de gevangenis zelf laat, wel wat veiliger. Nou ja, laat de staatssecretaris zich uh, eerder maar eens buigen... over het probleem dat mensen uh, crimineler uit de gevangenis komen... dan dat ze erin gingen. Dat vind ik eigenlijk een veel belangrijker probleem. Maar mensen horen dit graag. En ja, dit is toch het kabinet van die dingen zeggen die mensen graag horen. Is het daardoor ingegeven... Nou, dat kan ik niet helemaal beoordelen, maar uh, het past wel in een patroon, Aan de andere kant zou je ook kunnen zeggen... als mensen in de gevangenis wat strenger worden aangepakt... wat meer discipline leren, komen ze er toch beter uit dan dat ze erin gingen? Nou, dat is aan de staatssecretaris om dat, uh, om dat te bewijzen. Dus uh, ja, dat wij... wachten we af. En wij hebben juist altijd gezegd, en dat vinden we ook bij deze plannen... dat zal ook afhankelijk zijn van wat er precies in staat... dat mensen die echt de goede kant op willen, die moet je dus helpen. En daar moet ook voldoende personeel voor zijn. Daar moeten cursussen, trainingen, et cetera, voor beschikbaar zijn. Die lijn blijven wij volhouden. Maar als je je blijft stelselmatig blijven misdragen... ja, oké, okay, dan heeft het geen zin om mensen dan nog met dure cursussen proberen te helpen. Dan is het misschien beter om ze wat harder aan te pakken. Okay. Is het ook een beetje om het beeld weg te nemen dat de burger nog wel eens schijnt te denken dat een de gevangenis een heel ton is? Mogelijk. Het zou kunnen dat oh. uh, dat, dat een rol uh, heeft gespeeld bij deze beslissing. Nogmaals, ik ben erg benieuwd naar uh, de onderbouwing van de staatssecretaris en wat hij verwacht van deze maatregelen. Meneer Gebrandi zei zojuist ook al uh, dat uh, mensen crimineler uit gevangenissen komen dan ze erin zijn gegaan. Daar schiet niemand wat mee op. En in dat licht denk ik dat je ook zulke uh, voorstellen uh, moet beoordelen. Oké, okay, nou, uh, dit wat betreft uh, de mensen die opgesloten zitten. Mensen die ook een beetje opgesloten lijken te zitten, maar dan financieel. Dat zijn de Grieken en daar uh, uh, is een akkoord in aantocht met het IMF en de Europese Commissie. Nou, uh, meneer Gerbrandi, u bent van het Europees Parlement. U gaat volgende week weer plenair vergaderen. Um, dit staat ook op de agenda natuurlijk. Bent u blij dat er zo'n akkoord in het verschiet is? En denkt u dat de Grieken nu heel enthousiast het weekend ingaan? Nou, ik ben blij dat dit akkoord er is. Want uh, we moeten Griekenland helpen om ook onze eigen uh, euro te redden. Dus daar ben ik heel erg blij mee. Um, probleem... Wat D66 heeft bij de manier waarop we deze crisis aanpakken... is dat het steeds veel te kleine stapjes zijn. We hebben een grote wond en die proberen we steeds met kleine pleistertjes uh, proberen we die, uh, te genezen. Dat werkt niet. In één keer een groot verband is veel beter. Ik raad iedereen aan om uh, in het Financieel Dagblad vandaag... de visie van uh, Guy Verhofstadt daarop te lezen. Um, die zegt, we moeten dat veel structureler en groter aanpakken... We moeten eigenlijk naar een soort Europese economische regering. Ja, hij wil gewoon veel meer integratie in Europa, vooral ook politiek. En dat is een heel integratie. sterk standpunt. Maar dan zit u uh, uh, wat Nederland betreft natuurlijk wel op het verkeerde spoor. Want er moet dit kabinet niks van hebben. Nee, maar het is natuurlijk wel leuk dat de voorzitter van de Liberalen... in het Europees Parlement dat mede namens zijn uh, VVD-collega's zegt. Dus uh, nou, ik, ben ik ben benieuwd. Ik ben van niet. Hij dat, uh, zo. En meneer Koopmans? U lacht al. Nee, nee, ja, inderdaad. Want er, er zit natuurlijk een groot uh, verschil tussen wat Verhofstadt zegt... en wat uh, de heer Van Balen en anderen zeggen bij de VVD. Maar goed, dat moeten ze daar zelf maar uitzoeken. Nou, dat die is interne... in de uw uh, uh, in, in die... Europese partij ook. Hè? De heer Martens van de EVP. Die zei ook nog, we kunnen nooit uit die crisis in Europa komen als we niet meer integratie willen. Maar daar moeten ze op dit moment bij u ook niet voor zijn. Nou, laat ik het zo zeggen. Wij vinden het wel belangrijk dat landen veel sterker gehouden worden... aan wat je met elkaar afgesproken hebt. Maar dan, daarbinnen moeten ze hun eigen keuzes moet, uh, kunnen maken. Wij willen niet dat andere landen het Nederlandse economisch beleid gaan bepalen. Een tijdje geleden, zoals onderdeel van die integratie... liep in één keer het verhaal dat als je een te groot exporterend land zou zijn... zoals Nederland, nee. dan zou je je daar moeten matigen. Ja, sorry, maar dan val ik van mijn stoel af van... Uh, ja, van, niet van het lachen. Maar dan krijg ik tranen in mijn ogen. Denk. Wie bedenkt dat? Oké, okay, maar Griekenland. Steun. Nou, nou wij, wij Daar zijn, zijn wij nu op voor. Wij zijn ervoor vanaf dag 1 tot op de laatste dag. Dat we elke keer kijken naar waarom willen we dit? Waarom willen wij de euro overeind houden? Dat is vanwege het Nederlands belang. Niet omdat wij de Grieken willen helpen, maar omdat we onszelf willen helpen. Daarnaast, over dat je Grieken helpt of Romeinen, of weet ik het, dat is ook geen schande, want we hebben ook een lange traditie in. Maar. Het is ook een beetje het eerst... onderdeel van de Europese gedachte, toch? Ja, die solidariteit. Zeker. Ja, zeker. Daar loop, loop ik ook absoluut niet voor weg. Alleen. Uh, als het gaat over deze maatregelen en hoe het precies het akkoord eruit komt te zien. Ja, op dat moment zullen wij ja of nee zeggen, hebben wij als fractie uh, met elkaar afgesproken. Dat heeft met de inhoud te maken, met de randvoorwaarden, de wijze waarop dat de Grieken het serieus aanpakken of toch wat met meer woorden en minder daden. Nou, dat zullen we dan zien. Okay, okay. Mevrouw Ouwehand. Ja, het droevige vind ik dat, dit, uh, dat deze wurggreep, waar we nu in zitten, al lang voorspeld is met de introductie van de euro ook. En verstandige mensen hebben toen gezegd: ja, je kunt wel een sterke economische eenheid willen, maar als je geen politieke eenheid hebt en komen problemen, dan kom je daar niet uit. En, we kunnen ook geen politieke eenheid vormen, omdat de democratische controle in Europa zo slecht geregeld is. Dus we houden elkaar in de klem. En uh, ja, dat vind ik eigenlijk wel treurig om te constateren dat naar die uh, waarschuwing destijds niet geluisterd is. We blijven okay. er nog wel even mee bezig. Oké, okay, um, nou wij praten zo uitgebreid verder, maar zoals altijd uh, kijken we even terug op de afgelopen politieke week. Weekoverzicht. Het is een rare tijd. Vroeger was komkommernieuws geen nieuws. Nu is komkommernieuws groot nieuws. Feit is dat we in een verse groentecrisis zijn beland. En het is prettig te weten dat het kabinet ons met raad en daad bijstaat. Uh, handen wassen, komkommers En uh, dan kunnen we rustig door in Nederland. Ook de minister van Volksgezondheid weet wat te doen in crisistijd. Als je naar de wc bent geweest, goed je handen wassen. En dat klinkt misschien... Uh, uh, een beetje simpel, maar veel uh, simpele dingen werken uitermate goed. In Duitsland denken ze er heel anders over, maar wij hebben de zaak im grief. We hebben 168 onderzoeken recent gedaan. Het Nederlandse product is in Schoon. Het water is onderzocht bij een aantal bedrijven. Het substraat waar ze op groei is onderzocht. Het is, groen, het is schoon, het is clean. Het is veilig. De aard van de berichtgeving is zodanig dat het wachten is op het bericht. dat er hier sprake is van een terroristische aanslag. maar alleen is de verantwoordelijkheid voor de EHEC-gif-aanval. nog door geen enkele groepering opgeëist. Fijn trouwens dat wij parlementariërs hebben waar wij in tijden van crisis onvoorwaardelijk op kunnen rekenen. Ik plaats mijn leven in de waagschaal. voor de verdediging van de vrijheid van Nederland. Zo horen we het natuurlijk het liefst. Toegegeven, er zijn wel eens momenten dat de Tweede Kamer zich het bos in laat sturen. Ik stel vast. Dat En ik steun u daarin. U vaak zegt dat de Kamer geen lam moet zijn, maar een leeuw. Gisteren vroeg de grootst mogelijke minderheid een debat aan. Omdat er veel maatschappelijke onrust is. En ik betreur dat u van de Kamer gisteren een lam heeft gemaakt. Lam of leeuw, het is maar waar je voor kiest. Er zijn er die nooit meeveren met de aanval. Nooit compromissen sluiten of mooie praatjes houden. Ik wil mijn land niet verraden. Ik wil naar het voorbeeld van die raadspensionarissen... Johan van Oldebarneveld en Johan de Wit... een politicus zijn die de waarheid dient... en die daarmee de vrijheid van de Nederlandse provinciën... en van de Nederlanders beschermt. Hoe dan ook, het land wordt weliswaar verdedigd, maar het mag niks kosten. Ja, maar één keer moet iemand zeggen dat het geld op is. Dat doet de minister van Financiën ook voortdurend. De minister van Defensie moet het helaas ook doen. En vanwege dat geldgebrek werd deze week het mes gezet in de zorg. Kan zijn dat de lamme geen kans meer heeft oplopen... en de blinde in toekomst niet meer zal zien. Maar als u het precies wil weten, zoek dan in Den Haag... naar een brief van 31 kantjes. Daar staat het in. Oh ja, de staatssecretaris kwam het ook nog op tv uitleggen. Het is aan de voorkant heel streng controleren. Daar waar je de functieverblijf hebt, die zorgzwaarte... krijg je zo dat geld op je rekening. Daar waar je een mogelijk innovatieve constructie hebt... gaan we die via het zorgkantoor binnen de contracteren. Dat is een enorme stap vooruit ten opzichte van vroeger. U heeft gehoord hoe het zit en opnieuw het bewijs dat de politiek er alles aan doet... om de kloof met de burger te verkleinen. Is dat tot slot? Alle reden opgewekt het weekend in te gaan, ondanks de verse groentecrisis. Juist daarom eindigen wij met het komkommerlied. Het is kwart over 11. Nu we naar Troskamer Breed. We hebben drie gasten aan tafel. Ger Koopmans van het CDA en Esther Houwand van de Partij voor de Dieren. Allebei zittend in de Tweede Kamer. En uh, in het Europees Parlement zit onze gast Gerben Jan Gerbrandy van D66. En we praten natuurlijk over de voedselcrisis. Maar eerst natuurlijk over de voedselpaniek en het laatste nieuws daarover. Daarover aan de telefoon staatssecretaris Bleker van Landbouw. Goedemorgen meneer Bleker. Goedemorgen. We kunnen ons voorstellen dat u de afgelopen dagen heel druk bent geweest met deze kwestie. U heeft er zelfs een reis naar India voor moeten afzeggen. Wat heeft al uw overleg tot nu toe opgeleverd? Wat is het laatste nieuws? Nou, het overleg gaat uh, gewoon door, zou ik kunnen zeggen. Um, wat nu uh, in ieder geval heel dichtbij is, dat is dat er op een zeer korte termijn een extra uh, bijeenkomst is van de landbouwministers van Europa. Ik heb net het bericht gekregen dat het uh, mogelijk al uh, aanstaande dinsdag zal zijn, of woensdag. Um, dat is eigenlijk uh, punt 1 en punt 2. Uh, ik ben in nauw overleg met de minister-president van Vlaanderen, de heer Chris Peters, bezig om meer steun uh, te verwerven voor het plan wat ik uh, dinsdag in Hongarije heb voorgelegd. Namelijk dat er uh, een noodfonds komt voor uh, alle tuinders die in... Uh, ...de diverse landen van Europa zo zwaar zijn getroffen. Daar was uh, vorige week, afgelopen dinsdag, daar was de eurocommissaris nog wat uh, ja, ter, erg terughoudend over. Uh, dat begon in de loop van de week al wat te veranderen. Uh, maar wij zijn nu bezig, uh, de minister-president van Vlaanderen en ik, de heer Peters... ...om meer landen achter dat idee te krijgen... Uh, en ik denk dat we, dat we in de loop van volgende week... een eind in de goede richting kunnen komen. Ja, Meneer Bleker, heel even, want u noemt de minister-president van Vlaanderen. Dat is iets anders dan België. Ja, België is een bijzonder land. En de minister-president van Vlaanderen is daar heel belangrijk... als het om land- en tuinbouw gaat. Oké, okay. en, en dan heeft u het over een steunfonds. Uh, daarvan weten we, vorige week was er al een bedrag van 10 miljoen gereserveerd. U heeft het nu om een groter, over een groter bedrag? Ja, het bedrag van, van, van afgelopen week... Dat was als het ware in beginsel Nederlands geld... wat we speciaal vrijgemaakt hebben voor dit doel. Uh, maar het gaat nu om uh, um een bedrag uh, uh, uit het uh, totale Europese budget voor landbouw. Dat beslaat onder, bij de 40, 45 miljard. En er is een artikel in de Europese wetgeving, een soort van noodartikel... artikel 191, dat ons in staat stelt... of dat de Europese Commissie in staat stelt... om in zeer uitzonderlijke omstandigheden... Ook voor producten waar normaal gesproken geen Europese steun voor is. Om toch eh, Europese steun te, te verlenen. Bijvoorbeeld door tegen een bepaalde prijs eh, tijdelijk eh, producten eh, op te kopen met Europees geld. Ja, En over hoeveel geld heeft u het dan? Hoeveel geld moet dat fonds ongeveer zijn? Nou, dan moet het om een paar honderd miljoen gaan. Eh, wat voor Spaanse, eh, Nederlandse, Vlaamse eh, en, en andere telers uit andere landen... Uh, beschikbaar komt. Dan gaat het dus om uh, honderden miljoenen... die normaal gesproken niet voor tuinbouw bedoeld zou zijn... maar nu wel uit die landbouwbegroting beschikbaar moet komen. Ja, en meestal is het zo dat uh, als je met, met al die grote budgetten... zoals je 40, 45 miljard hebt... Uh, dan is daar altijd een soort van vrije ruimte in. Uh, en als je dus enkele honderden miljoenen van die vrije ruimte... die toch niet besteed gaan worden... of zo'n groot bedrag uh, hiervoor... ...vooraf kunt bestemmen en beschikbaar kunt stellen... ...dan kun je een hele belangrijke stap zetten. Ik moet dus zeggen, dit sluit ook zeer aan bij het initiatief van de voorman van de Duitse boeren... ...en ook van uh, Albert Jan Maat van LTO Nederland... ...die ook al een paar dagen pleitte voor een noodfonds. Uh, en uh, ja, daar, moet dus, uh, daar moeten we de komende dagen moeten we daar de politieke nee. steun voor krijgen... ...maar ik kan u zeggen, uh, er gaat geen moment voorbij... Uh, dat we niet uh, duwen in de goede richting, bij wie dan ook. Ja, en die steun die heeft u dus nodig. Uh, hoe schat u de kans daarop in? Nou, ik weet zeker dat de Spaanse collega's gaan steunen. Ik denk ook dat de Deense collega's gaan steunen. Nou, België, Vlaanderen. Uh, Duitsland verwacht ik ook. Uh, want de positie van de landbouwminister in Duitsland is natuurlijk sowieso moeilijk. Dus als ze, uh, als ze, als ze de, de, de, de grootste agrarische organisatie in Duitsland met dit plan achter zich kan krijgen... dan zal dat ook helpen. Uh, en ja, dat is, de, dat is de manier waarop wij nu werken. Polen ja. heeft zich ook in het begin zo positief uitgelaten. Dus u heeft goede is... hoop erop dat dat fonds van honderden miljoenen voor de tuinbouw uh, beschikbaar zal komen. Dan nog even ja, een ander. We hebben eens in alle landen. Hè. Dus in Spanje, want let wel, we zijn in Nederland zijn we, uh, zijn we goed ge ernstig gedupeerd. Maar dat geldt ook voor de Spanjaarden, dat geldt ook voor de Duitsers. Uh, en, uh, dus het is niet, uh, niet alleen maar geld voor Nederland... maar we zullen daar een stevig bedragje uit uh, voor Nederland moeten halen. Ja. Inmiddels zitten we in een, in een situatie, meneer Bleker, waarin bijvoorbeeld ook het, uh, Rusland een uh, ban op onze tuinbouwgoederen heeft gedaan. Uh, daar wordt ook in de internationale kranten veel over geschreven. Die situatie wordt ook tamelijk bizar genoemd. Hoe typeert u de situatie op dit moment dat Rusland onze goederen niet wil hebben? Het is onnodig wat Rusland doet... Maar ze doen het wel. Ja. En dus? Knokken. Op welke manier? In de eerste plaats door de Russen duidelijk te maken dat alle onderzoeken, ook van Nederlandse producten, maar geldt ook voor Spaanse producten, tot nu toe gelukkig uitwijzen dat de ernstig ziekmakende bacterie daar niet op voorkomt, op alle groenteproducten die we exporteren. Ik heb ook het aanbod, en dat wordt ook ambtelijk gedaan... richting de, de keuringsautoriteiten in uh, Rusland. Amtelijk het, het aanbod gedaan van... wij zijn ook bereid om een speciaal vrijwaringscertificaat... voor uh, Nederlandse producten uh, uh, op te stellen. Een vrijwaringscertificaat wat gemaakt is met de controle-eisen van de Russen... en uitge, uitgevoerd door controle-instanties die de Russen accepteren. Dat behoort allemaal tot de mogelijkheden. Ja. Maar het belangrijkste is nu dat de Europese Commissie voldoende druk uitoefent... Uh, en dat moet op het hoogste politieke niveau, de heer Barroso en anderen, richting uh, uh, Rusland. Uh, dat het uh, onnodig is om deze exportstop, ja. importstop vanuit hun perspectief uh, af te komen. Ja. U heeft er in januari nog over gesproken, meneer Bleker, met uw Russische collega. Want er was eerder sprake van dat Rusland onze goederen niet wilde. Dat heeft toen niet geholpen en nu moet dus hoger politiek niveau uitkomst bieden. Nou, dat heeft wel geholpen, want we hebben een reeks van producten. Met name gaat het om de bloemen die hebben we begin februari weer vrijgekregen. Dus we hebben dat voor 80-90% opgelost. Ik heb rechtstreeks contact toen met mijn collega-minister mijn collega in, uh, in Moskou gehad. Uh, door verroren het dat 30 graden. Ik van, niet snel vergeten. Nee. Maar uh, dat, dat heeft, best, dat heeft zeer, zeer veel geholpen. En uh, er wordt ook geprobeerd om nog begin, deze, begin volgende week... mijn collega is nu in het buitenland... Uh, begin volgende week een onderhoud met mijn Russische collega te hebben. Dus uh, ik heb goede hoop dat in dat directe contact... waar een uh, goede klik was destijds... Uh, dat we ook op dit punt weer een stapje voorwaarts zetten. Met het allerbelangrijkste is, uh, het is een Europese vraag. Het is in feite Europa. Alle Europese tuindersbelangen uh, zijn in het geding. Uh, en dan is het ook primair de Europese commissie... Uh, die met zich met Europa moet verstaan. Maar we, ja. we, we knokken wel mee. Oké, okay. tot slot nog even, meneer Bleker. Uh, heel veel mensen zitten vandaag aan de barbecue. Het is een mooie, mooie dag. Uh, kunnen ze daar een verse salade bij eten, vindt u? Of uh, moeten ze het toch maar even afwachten? Nou ja, gewoon... Uh, Grootmoeders recept dus uh, spullen goed wassen, uh, handen wassen, al dat soort dingen meer. Ja, en dan, uh, dan kan het. Kijk, het lijkt er steeds meer op, dat zijn 1612 besmettingsgevallen, meen ik uh, eind, uh, twee dagen geleden. 1610 van die gevallen vloeien voort uit directe of indirecte contacten met hamburg. Dus ik zou zeggen, als je gewoon in je eigen land een verse salade goed gewassen dus enzovoort consumeert, niks aan de hand. Dan. Uh, Ga je nog een mooie, dan kun je je opmaken voor een Pinksterweekend weekend over een paar weken. Oh, Oké, okay. dank voor uw toelichting vanmorgen. Henk Bleker, staatssecretaris Dag. van Landbouw. Dank. De voedselcrisis dus, waar we het over hebben. Met Esther Houwand van de Partij voor de Dieren... Ger Koopmans van het CDA, beide uit de Tweede Kamer... en Gerber-Jan Gerbrandi van D66 uit het Europees parlement. Meneer Gerbrandi, misschien even om met u te beginnen... want nogmaals, het zal volgende week ook in het Europees parlement... uitgebreid worden uh, besproken. Een Europese oplossing, vooral financieel voor de tuinders, lijkt uh, nabij. Bent u daar gelukkig mee? Nou, allereerst vind ik het wel weer opvallend dat uh, Nederland... het land wat continu nu roept geen cent erbij voor Europa... nu in één keer uh, honderden miljoenen uh, lijkt te kunnen vinden in Europa. Dat is een eerste uh, constatering. Um, het tweede is dat met name in die landbouwsector... wordt er altijd veel te snel gegrepen naar belastinggeld, publiek geld. Uh, er bestaat een ondernemingsrisico, ook in de landbouwsector... En daarom willen wij zo graag die hele sector hervormen. Dat moet veel meer marktgericht zijn. Heel even, want dit extra is nu voor de tuinbouw bedoeld. Dat ja, krijgt normaal de tuinbouw, gesproken niks de tuinbouw uit Europa. Is gebruikt, gebruiken wij ook als D66 altijd als een uitstekend voorbeeld... van een super innovatieve sector die zonder uh, subsidies... of vrijwel zonder uh, subsidies uh, uitstekend werk verricht... Er zijn extreme omstandigheden te bedenken waarom je toch met Europees geld daar uh, de helpende hand toesteekt. Maar dat gaat met name over een overbruggingskrediet uh, of garantiestelling. Ik vond dat uh, staatssecretaris Bleker op dat vlak goed bezig was. Hij was met de banken in gesprek. De Rabo heeft al aangegeven van, nou, we zullen die overbruggingsperiode, uh, zullen we een helpende hand toesteken. Dat zijn wat meer marktgerichte instrumenten die wij als D66 veel belangrijker vinden dan meteen maar weer met honderden miljoenen belastinggeld uh, de sector helpen. Vindt u ons in dus eigenlijk zo'n Europees Fonds voor de tuinbouw? Nou, het hangt er een beetje vanaf hoe lang het duurt. Kijk, dit is wel een hele uitzonderlijke crisis, maar te snel met die geldbuidel rammelen, dat is, dat is ook geen goed signaal. Meneer Koopmans uh, van het CDA... Uh, Volstrekt terecht dat er betaald wordt. <tok> Want het is gewoon de schuld van blunderende instanties. Heeft geen tuinder heeft er iets mee te maken. Die hebben gewoon goede producten geleverd, overal. Alleen blunderende instanties... die uh, in Duitsland zijn gaan wijzen met een vinger naar een product... wat er niks mee te maken had, blijkt later. En iedereen... Niet iedereen, velen zijn gaan meehuilen in het bos. En ik ben er nu nog kwaad over. Afgelopen dinsdag in de Kamer stonden er zelfs Kamerleden... van GroenLinks, van uh, de PvdA, te kwekken. Het echt was zo erg. Die stonden als een soort van semi semideskundige te roepen... komkommers moeten uit de handel gehaald worden. Mm. En daar stond gelukkig tegenover een verstandig kabinet... Staatssecretaris Bleker. En, en u? Nee, we, en uh, uh, minister Schippers van Volksgezondheid... die zeiden, we moeten ons aan de feiten houden. En dat is er aan de orde, dat ook in Hamburg... er is één senator begonnen met te wijzen naar de komkommers... En daarna gaat half Europa dat overnemen. Dat verschrikkelijk. Nou ja, dus hij... En dan kan dus geen ja. tuinder kwalijk genomen worden. En het is dus terecht dat er gekeken wordt of dat in de plooien van de Europese begroting, want dat is het gewoon, hm. dat daar geld gevonden wordt om hier bedrijven waar het, het hele vermogen, gewoon gezinsvermogens, een paar honderdduizend euro die mensen hebben, in een bedrijf zitten. Dat gaat in een paar weken weg. Door ja, een paar even... van, die, van, die, van die. Ja, slechte, blunderende instanties. Oké, okay. u heeft wel, alle woorden gebruikt die u in gedachten. Allemaal. Ja, maar dus natuurlijk wat ja. in Duitsland gebeurt is dat wijzen naar die komkommer... wat blijkbaar niet aan de orde was later, dat is blunderen. Ja. Dat kun je niet anders zeggen en dan kun je geen tuinder eh, verwijten. Nee, maar goed, u, u verwijst wel heel erg en heel duidelijk uh, uh, naar Duitsland... dat daar uh, heel erg grote fouten gemaakt zijn. Zou ik ook kunnen zeggen als burger... waarom moet Europa daar dan voor opdraaien... voor die schadevergoeding, voor al die... Tuinders die hun spullen wegwerken. We nou eenmaal in, omdat we uh, samen met Duitsland en met Spanje. In Europa zitten. In Europa zitten. Daar we kunnen we niet gemeen, zonder. En we hebben een gemeenschappelijk landbouwbeleid. En wij kunnen is, niks. En misschien aan Duitse zijde gemaakt. Dan zou je ook kunnen zeggen ja, maar nou, Duitsland uh, dat Duitsland uh, dat lekker maakt. Maar dat er nagedacht wordt om te kijken in dat Europese noodfonds. of dat je kunt uh, organiseren dat daar uh, door de Duitsers iets extra's gebeurt. dat vind ik allemaal niet zo spannend. Uh, dat gaat daarna maar gebeuren. Uh, feit is dat we in Europa daar regelingen voor hebben. Dat we ook uh, afspraken hebben over hoe er gehandhaafd wordt. Hoe er controles zijn. Dat is allemaal in Europese protocollen geregeld. Ja, en de Duitsers zijn te snel, te makkelijk... Uh, op een foutieve wijze gaan wijzen naar iets... wat achteraf gezien een buitengewoon gezond uh, product is. Ja, is hier dan... Uh, voordat ik naar mevrouw Ouwehand over ga... is hier ook sprake van uh, een ernstige mate van overdrijving... nog los van de blunder die de Duitsers hebben gemaakt? Ja, dat is natuurlijk wat anders in heel West-Europa hebben we natuurlijk te maken met een overgevoeligheid... als het gaat over voedsel en als er ergens een probleem is. Dat, dat, ja, daar wordt natuurlijk meteen uh, een probleem gemaakt. En de Duitsers hebben in de afgelopen jaren wel een beetje een traditie opgebouwd... met wat snel met de vinger naar Nederland te wijzen. Ja. En soms kun je dat begrijpen, omdat wij de grootste exporteur... Naar, samen met Frankrijk zijn, naar Duitsland, van agrarische producten. Maar we hebben het bij de dioxinecrisis meegemaakt. Ja. Ook daar wezen ze ja. naar Nederland en was Nederland niet de veroorzaker. Ja. Mevrouw Oudehand, we zijn overgevoelig voor... Nou ja, voor komkommers is misschien een beetje kort door de bocht. Maar we zijn overgevoelig voor uh, onveilig voedsel. En daardoor wordt er zo op gereageerd. Ja, ik weet niet of dat waar is. Ik denk dat er... Uh, nou, je hoeft alleen maar te kijken naar het aanbod van paling in ons land. Om te zien dat we jarenlang sterk vervuilde uh, paling gewoon verkocht hebben. Uh, uh, voordat er eindelijk is een, een einde aan werd gemaakt. Er zijn meer voedselschandalen geweest. Dus of het overgevoeligheid is, dat zou ik uh, zeker niet uh, uh, willen bevestigen. Nou ja, de, de, de heer Koopmans die zegt van die. die Duitsers, die zijn echt uh, ja, nou wat helemaal te... losgegaan op die, op, op die ene uh, zieke komkommer, zou ik maar zeggen. Ja, ja waarbij wij... het natuurlijk wel verschrikkelijk is dat al twintig mensen dood zijn. Ja, bedoel, dat is precies. Da Kijk, de bacterie, de bacterie is ernstig. Uh, ik vind ook dat je uh, voorzichtig moet zijn uh, en goed moet onderzoeken wat de oorzaken zijn. voordat je bijvoorbeeld komkommers uh, de schuld geeft. Daar hebben wij ook niet aan meegedaan. Maar als je ziet dat er crisis op crisis op crisis zich voordoet, dan moet je ook kijken naar wat zijn nou de fundamenten die ons uh, voedselsysteem kwetsbaar maken. En de VN-rapporteur voor uh, de Verenigde Naties... heeft daar terecht van gezegd... hoe langer de voedselketens, hoe kwetsbaarder het systeem... hoe minder boeren eraan overhouden... hoe minder de betrokkenheid van uh, consumenten. En um, als je dus per se... Uh, uh, we zeggen wel eens de, de melkboer in de slagen van Europa wil zijn... maar ook de, uh, de groenteboer en, uh, en, en steeds verder wil exporteren... dan maak je jezelf wel natuurlijk afhankelijk van hoe andere landen van wie je, naar wie je exporteert... gaan reageren op een eventueel schandaal. En dat heb je niet in de hand, dat weet je van tevoren. Dus ik vind het niet zo verstandig om daar, een, uh, om daar je landbouw op te organiseren... op die extreme uh, export. Het is ook ecologisch gezien helemaal niet verstandig. Dus we moeten echt kijken naar de fundamenten van de manier... waarop we ons voedsel produceren en consumeren. Maar tot, tot slot heel even, wat dit betreft... vindt u de, de wijze waarop er ook door de overheid... en vervolgens misschien ook uh, in de berichtgeving... Uh, uh, zo bericht is, als er bericht is uh, en gehandeld... Uh, dat het overdreven is? Nou, qua... Uh, even los van dat slachtoffers... De stigmatisering van de komkommer, daar heb ik me niet uh, goed in kunnen vinden. Ik denk ook dat de berichten nu... Uh, dat er geen aanwijzingen zijn dat het inderdaad om vervuilde komkommers ging uh, dat bevestigen... Anderzijds begrijp ik ook dat autoriteiten wel voorzichtig willen zijn. We hebben ook uh, hier in Nederland met de Q-koorts uh, gezien... dat het heel erg lang duurde voordat onze eigen overheid de gevaren erkende. En zo lang moet je natuurlijk met zulke gevaarlijke bacteriën niet willen wachten. Meneer Gerbrandi, reputatieschade voor de komkommer... reputatieschade voor de tomaat... reputatieschade voor Nederland en voor de hele landbouwsector in Europa. Onzekerheid bij de burger... Uh, hoe los je dat op als bestuurder? Nou, laten we vooropstellen dat het voedsel nog nooit zo veilig is geweest als heden ten dagen. Dus wat dat betreft uh, gaat Alleen het niet. Alleen de afgelopen zo slecht. weken even niet. Nee, maar je ziet, je ziet dat de emoties heel snel oplopen. En laten we ook een hand in zijn eigen boezem steken. Uh, toen in Japan uh, de uh, aardbeving en de tsunami. en de problemen met de kerncentrale plaatsvonden ging hier meteen ook uh, uh, de stem op om alles maar uit Japan te weren. En dat waren producten die zaten al in het schip... voordat die ramp überhaupt had plaatsgevonden. Dus je ziet bij voedsel dat je heel snel emotionele reacties krijgt. Daar speelt de media ook een rol in. Het wordt meteen heel groot gemaakt. En dat is ten onrechte. Maar ik ben het met mevrouw Ouwehand eens... dat het uh, wel zaak is om de uh, industriële wijze waarop wij in de landbouw werken waar D66 geen tegenstander van is... want het is ook de enige manier om de wereld te voeden in de toekomst. Dus alleen maar lokaal en biologisch is geen oplossing. Maar we moeten wel de problemen die we daarmee tegenkomen... die moeten we onderkennen en zoveel mogelijk uh, aanpakken. Nou, Esther Ouwehand wil daar even op reageren. Ja, want het is, uh, het is een mooi sprookje... dat uh, een industriële manier van landbouwbedrijven uh, de wereld zal gaan voeden... Alle uh, rapporten tonen aan dat dat nou juist niet het geval is. En ik noemde zojuist al even uh, Olivier de Schutter van de Verenigde Naties... Er uh, zijn experimenten geweest in Afrika ook. Op een ecologische manier je landbouw inrichten. Heeft uh, geleid tot 80% verdubbeling. Uh, of 80% meer opbrengst op moeilijke gronden in Afrika. Kan zelfs een verdubbeling opleveren. Dus op de korte termijn uh, monoculturen, industrieel benaderen van de landbouw. Ja, dan kun je één uh, of twee jaar veel oogsten van je akkers. Op de lange termijn werkt zo'n systeem juist in het nadeel van uh, duurzame voedselproductie. Die je ook straks nodig hebt. En, Um, het is van belang om dat soort uh, processen nu echt te stimuleren, ook vanuit Europa. En ja, als je ziet dat de, het hoofd van de Russische Voedsel- en Warenautoriteit nu naar Europa wijst en zegt... ja, die bacterie, uh, we hoeven geen, uh, geen Nederlandse komkommers meer, geen Europese groente en fruit. En ik vraag me af, hoe kan het dat er zo'n antibiotica-resistente bacterie is? Ze zijn daar veel te liberaal geweest met het antibiotica-beleid... Ik ben niet, alles, niet in alles eens met die, uh, met die meneer uh, in Rusland, maar daar heeft hij een punt. Heel, dat even, zijn over die, even over die, die antibiotica-resistente uh, bacterie. Uh, daar zou nu dus sprake van zijn met die komkommers. Hè, maar dat is eerder dit jaar ook al een keer gebeurd. Dat was namelijk uh, het geval met de radijs. Uh, vorige maand nog maar. Laten we heel even luisteren naar wat staatssecretaris Bleker daar toen over zei. Nou, er bestaat dus het risico dat, uh, dat u radijs thuis haalt... Waar uh, laten zeggen, een bacterie op zit die uh, uh, ja, antibiotica resistentie uh, oplevert. Dat is erg. Uh, we hebben dat eerder gehad met uh, kippenvlees. Toen is gezegd als je het maar goed verhit is dat geen probleem. Maar radijsjes koken dat doen niet veel mensen? Nee. En hoe je dat dan wel moet doen weet ik niet. Misschien moet je het even onderdompelen in een, uh, in een pan met kokend water. Ik weet het niet precies hoe dat kan. Uh, dat laat ik graag aan de deskundigen over. Ja, wij moeten hier een klein beetje lachen om die pan met kokend water... waar je dan de radijzen in zou moeten koken. Maar het is natuurlijk wel serieus. Op die radijs zat een bacterie die is antibiotica-resistent. En de oorzaak zou liggen in de mest die gebruikt wordt bij deze gewassen... wat weer afkomstig is van koeien die veel antibiotica hebben gekregen. Dus op de een of andere manier komt die antibiotica ook... Niet alleen via het vlees, maar ook via de groenten. Dus in ons systeem. Dat lijkt mij een serieus probleem, meneer Koopmans. Nou, laat ik zo zeggen. Het antibiotica-gebruik in de veehouderij was 20 en 40 jaar geleden veel groter. Dus mocht dat probleem aan de orde zijn, dan is het nu minder. Daar wordt ook heel hard aan gewerkt. Ja, want in het regeerakkoord staat dus bijvoorbeeld dat het met de helft verminderd wordt. Ja, dat is ook heel goed. het is nog steeds te veel. Dat is ook heel goed. En de sector is dat ook goed aan het oppakken. In de Kamer is daar ook veel aandacht voor. En Nederland loopt daarin voorop. En dat is ook prima. Gerber, Handisch schudt meteen mee. Nederland loopt daarin niet voorop, meneer Nederland is nog altijd wereldkampioen antibiotica gebruik in de landbouwsector. Door, nee, kijken we naar waar. een land als Denemarken, waar ook een intensieve veehouderij is. Daar heeft men in een aantal jaren het gebruik met 75% weten te verminderen. Uh, dat komt door innovatie, hygiëne, maar vooral ook hele strenge wetgeving. En we hebben nu zo verschrikkelijk veel CDA-ministers op landbouw gehad. En het wordt maar niet echt aangepakt. Dus ik ben ook een beetje cynisch ten aanzien van de doelstelling in het regeerakkoord. Nee, maar het wordt wel aangepakt. D66 is wel in het Europees Parlement er ook mee bezig. In november komt de Europese Commissie met um, uh, nieuwe regels voor het antibiotica gebruik in Europa. Want het is een grensoverschrijdend probleem. Dat blijkt ook alweer bij die... Uh... Het moet gewoon minder. En in welk tempo? Ja. Daarover verschilt u van mening? Nou, ik denk dat, het heel, dat de sector zelf ook heel goed heeft laten weten. En wij aan de Kamer hebben er ook over gesproken... dat in twee jaar tijd de helft eraf, dat moet goed kunnen. En daar wil men ook stappen voor zetten. Als ik het heb over dat het in Nederland mij valt... Uh, maar wel minder moet. Dan heb ik het over het gebruik per kilo product. We hebben een intensieve landbouw. Tweede landbouw exporterende oh. nazi ter wereld. Waar ik ook geweldig trots op ben, Brengt ook enorme welvaart in Nederland met zich mee. En dat uh, uh, is denk ik een, een sector die gewoon een goed en schoon product levert. En maar nou, mevrouw Oudehand denkt daar heel anders over. Want u we, zit een beetje wanhopig te kijken. Ja, alle deskundigen zeggen dat is veel te laat. Het moet nu gebeuren. We moeten er nu mee stoppen. En uh, antibiotica zijn natuurlijk niet een of de Product waar we wel zonder kunnen in de maatschappij. Ja, dus als geen je... boer die dat met plezier gebruikt. Als je resistent bent, als je, uh, sfeer, is bent, als je besmet raakt... met die antibiotica-resistente bacteriën... loop je grote risico's als je een infectie krijgt... een op operatie moet ondergaan. 100% van het Nederlandse kippenvlees, van het gangbare kippenvlees... is besmet met ESBL. Dat is een supergevaarlijke bacterie. Ja, en 80% dus als... van het biologische. Ja. Dus de problemen die hebben veel minder te maken met het antibiotica-gebruik... Waar... Nee. waar u het nou over heeft dan dat het te maken heeft met hele andere situaties. Nee, is SBL weten we waar... nog onvoldoende vanaf hoe dat eigenlijk eh, ja, in dat elkaar zit. Ja, dat riedeltje horen steeds. Ja, maar dat is wel waar. Nee, de bron ligt bij het antibioticagebruik in de veehouderij. Daar zijn alle deskundigen het over eens. En de heer Kaumans Maar kunnen we weet eigenlijk ook, zonder? Ik denk dat als je uh, dieren weer gezond maakt... Hè, dieren nu in de intensieve veehouderij zijn bewust uh, eigenlijk mutanten... eigenlijk uh, wangedrochten. Uh, kippenvlees, we we, we dat zijn eigenlijk... Tenminste, ik herken ze als zodanig een... nog wel als varken, koe en kip. Ja, maar als je een, een gewoon stukje kip koopt in de, in de supermarkt... dan is dat eigenlijk een kuiken van uh, maximaal zes weken oud. Ja, Die is ja. gefokt ja. op extreme groei. Uh, en ze zijn heel erg kwetsbaar en vatbaar voor allerlei ziektes. Juist omdat er eenzijdig is gefokt. Dat moet natuurlijk niet. Het, het kan ook echt niet zo zijn dat je zoveel dieren in een stal stopt... dat als je één of twee zieken ziet, dat je dan... Alle dieren maar via drinkwater antibiotica gaat geven. En het is echt gevaarlijk, ook voor de veehouders zelf. 30% van de varkenshouders is al besmet met de MRSA bacterie die kunnen zij weer overdragen op anderen. Dus als het dan gaat over hebben we een overgevoeligheid voor uh, onveilige situaties met ons voedsel, denk ik nee. De risico's zijn echt enorm Vaartijs, groot. Wat de heer Gerbrandi aan het begin ook zei: het voedsel is in Nederland nog nooit zo veilig geweest. En dat geldt ook voor de wereld. Nou, dat bestrijd ik. Vindt u het veilig dat er, dat er een, uh, een, een bacterie op zitten waar mensen zo ziek van worden dat ze eraan doodgaan ja, en dat er nou, nu dat ook is nou, nou, als je duizenden kilo's van dat spul gaat eten et cetera. Dus nee, maar dat is toch die, gewoon de situatie waar we nu nee, in zitten. Er dus, zijn nee, toch 18 mensen nee, overleden maar, in Duitsland. Nee, nee, dat zijn weer hele andere bacteriën. We hmm. hebben het nu over de ESBL's ja. <coughs> en de eac bacterie is weer een andere. Die eac bacterie is er al al eeuwenlang. Maar dat ook is geen nieuwe bacterie. Antibiotica Alleen de vraag is Nou, en dat is ook weer niks nieuws in de samenleving dat ooit bacteriën zich kunnen veranderen. Dat is van tijden en dat zal ook van alle tijden blijven. Daar moeten we elke keer weer antwoorden op uh, zoeken. En dat je in veehouderijsystemen juist oplet... dat je zorgt dat daar niet extra risico's ontstaan... ja, dat lijkt me belangrijk. En dat gebeurt ook, en dat gebeurt in Nederland... in een veel grotere mate dan bijvoorbeeld in een andere, andere landen... die veel verder van ons af liggen. Want dan mag gewoon een keer verwezen worden naar Denemarken. Prima. Maar wat er van Brazilië en van andere landen naar ons, naar ons land toekomt... daar is het antibiotica gebruikt... Veel groter. Dus maar wij moeten ik, ik zo gewoon CDA. in Nederland. <laughs> toe naar een veehouderij. En die wil dat ook. Die heeft al stappen ja. gezet om naar minder antibiotica gebruik te gaan, waardoor het product nog veiliger wordt en nog lekkerder wordt. Gerard, die Ja, daarover. Ik, ik, ik hoor toch iets te veel relativering. En ik zou bij het CDA toch iets meer gevoel van urgentie willen zien. Zolang varkensboeren en familie en mensen die in die bedrijven werken in aparte afdelingen in ziekenhuizen behandeld moeten worden, omdat het gevaar op resistentie tegen antibiotica zo groot is, dan weet ja, je maar, dat je een heel serieus probleem hebt. Ja, maar, maar we weten het ook. Laat aangepakt moet worden. En dan ben ik heel blij dat een Europese commissie dat erkent... en uh, veel sneller uh, afbouw wil hebben van dat gebruik van antibiotica... Uh, dan een, uh, helaas een CDA-minister. Nee, dat is nee, niet waar, dat laatste. Wij wij we nee, willen hetzelfde tempo ja. als wat Europa wil. Dat is geen enkel probleem. Ja, maar even één even, punt. Want hoe dan ook, we praten over een onderwerp wat iedereen aangaat... elke dag, drie, vier, vijf keer per dag. Want zo vaak eten we het toch wel zo'n een beetje. Um, uh, is er ook niet gewoon uh, sprake van een enorme vertrouwenscrisis... en ook in het bestuur als zodanig, want je ziet ook de kop in de krant... Europa wordt onderling uit elkaar gespeeld. Elk land onderzoekt zelf in laboratoria wat de oorzaak is. Eer dat die Europese machine op gang komt, er gaan dagen en dagen voorbij. Meneer Gerbrandi, die vertrouwenscrisis en ook ten aanzien van het bestuur... wie kunnen wij eigenlijk vertrouwen? Nou, ik denk dat we de bestuurders heel goed kunnen vertrouwen... maar u. Uh, snijdt wel een terecht onderwerp aan. Fijn. Ik vind die certificaten van Bleker... voor Nederlandse bedrijven... Vind ik een voorbeeld van hoe we het niet moeten doen. We moeten dit heel erg... Dat Europees... zei hij even zo, zo ja. even in het gesprek met Margriet... dat hij een soort stempel op Nederlandse goederen ja. wil. Van Dit komt uit Nederland, ja. dat is goed. Wat uit een ander land komt, daar, daar weten we niks van. Ja, en tegelijkertijd is de heer Bleker bezig... met zijn Europese collega's... om een Europese oplossing te vinden. Nou, dat is een beetje dubbel. Dat vindt. is dubbel, um, maar... het. Er spelen natuurlijk ook andere onderwerpen mee. Hij wil met uh, de minister-president van Vlaanderen, Chris Peters... wil die uh, gezamenlijk dingen doen. Nou, ik raad de heer Bleker aan om voorbereid te zijn... op de vraag van meneer Peters uit Vlaanderen... wat uh, Nederland nou in godsnaam met die het Wiegepolder van plan is. Oh. Want dat is iets waar de, oh, waar de, de Vlamingen zich ontzettend over kunnen opwinden. Dan zijn en waar dat Nederland die zich, ook, dan Nou, Nederland dat houdt zich niet uh, aan de afspraken ten aanzien van, van Vlaanderen. En wordt dat tegen elkaar uitgeruild, bent u bang? Nou, ik kan me heel goed voorstellen voorstellen dat de heer Peters wel zegt... van nou, laten we dit gezamenlijk aanpakken... maar, maar houd, wat u zegt, houdt u is, zich ook nog ff, even ja, aan die afspraken eens, die is, we eerder ik, gemaakt uh, hebben... over uh, de ontpolderen van de het... ik, ik raad sorry, ik kom... de heer Bleker dan aan om dan toch op uh, diplomatieke wijze... tegen de heer Peters te zeggen, sorry, ik ben nu bezig om tienduizenden ja. tuinders in Nederland... En mensen die daar werken om die te helpen. Daar ja. ben ik mee bezig. Maar, en even niet, maar, maar en is... even niet met dat poldertje. maar In de kern en... gaat het dus om het vertrouwen. Wat je ja, wel of niet in elkaar ja, hebt. Dat, dat is de vraag die je, je hebt Maar dat heeft niks met die polder te maken. Ik denk dat. Zijn uh, Breker... nou onderlopen of niet eigenlijk? Even <laughs> niet. Want niet? Nee, nee dat zou okay. nog van zijn. Alles heeft met alles te maken. Oké, maar terug naar. Maar ik vind juist dat Henk Bleker, gezien de ernst van de situatie, echt tienduizenden mensen maken nu mee dat hun vermogen wegloopt. Dat ze broodeloos worden. Dat hij daar alles uit de kast haalt. Inclusief uh, een eigen Nederlands uh, uh, zeg maar, keuringscertificaat Prima. Daar, daar gaan we toch niet van zeggen. Oh, dat moet even niet, want dat is, moet Europees. Maar wij Prima. gaan wel Europees uh, klagen als wij zien Om, dat onze landbouw samen, in de knel zit. En dan zeggen we, ja, Europa... Help ons. Ja, maar hij maar pakte er het goed het, aan. Het niet... Samen knokken, zei Henk Bleker, met Europa. Samen knokken voor jezelf. Samen knokken um, om uh, de Russen zover te krijgen dat de grenzen weer open gaan. Dat was, waren de woorden die hij hmm. zei. En dat je dan in Nederland uh, kijkt hoe dat je op het gebied van de keuringscertificaten zaken kunt verbeteren, zodat ons schone product... ook door de Russen herkenbaar wordt, uh, herkend wordt als schoon. Ja. ja, dat lijkt me heel verstandig. Esther hand over die vertrouwenscrisis. Ervaart u het inderdaad ook zo? Nou, wat ik belangrijk vind is dat uh, het met die industriële landbouw ook steeds moeilijker wordt om te achterhalen waar nou een bron zit. Uh, de heer Koopman zei zojuist al: uh, ja, uh, biologische kippen zijn ook besmet met, uh, met die ESBL. Dat klopt. Daar maak ik me grote zorgen over. Want uh, wat je ziet is dat uh, via het voer uh, in, de, in de reguliere veehouderij, veel antibiotica. Die mest die komt weer terecht in de bodem, wordt gebruikt uh, uh, op andere plekken, komt in het oppervlaktewater terecht. En je kunt dus alles vervuilen, laten vervuilen door, uh, door één sector. En dan raken ook boeren, die niks moeten hebben van, uh, van dat grote antibiotica gebruik, uh, de dupe door. Uh, ja. Dat geldt ook voor de telers hier. En de consumenten weten onderhand ook niet meer waar ze goed aan doen. Want stel nee. je wil biologisch vlees en eieren kopen, maar dat kan dus net zo goed besmet zijn. Die Precies. vertrouwenscrisis is denk ik... Ja. Fundamenteel. Dat, dat klopt. En uh, dan wil ik de heer Koopmans er toch ook opwijzen... dat allerlei signalen over die vervuiling van bijvoorbeeld de bodem... dat kun je dus slecht achterhalen uh, wie dat heeft gedaan. Maar de technische commissie Bodem heeft twee jaar geleden al gezegd... er zitten antibiotica-resistente bacteriën in onze bodem. En wat je op die bodem gaat verbouwen, kan daar besmet mee raken. ja, de, ja wil daar geen, uh, geen actie op ondernemen. En dan moet je dus blijkbaar wachten tot er ergens een ernstige crisis uitbreekt. En dan is het uh, krokodillentranen. Terwijl ook het CDA natuurlijk uh, wel uh, de akkerbouwers uh, daarmee in problemen brengt. En dat vind ik eigenlijk voor een boerenpartij niet passen. Ook Graag, hier geldt maar. weer. Grondwater en drinkwater zijn schoner dan ooit. Uh, en kwaliteit die kwaliteitsverbetering die, die kwaliteits, uh, gaat uh, uh, steeds sneller. Ja, en toch heel en, even, want u zegt schoner dan ooit, veiliger ja, dan ooit. Maar er zit geen... Uh, en daarom is de link in, die zo makkelijk bedesignen. wordt gelegd hier aan tafel door mevrouw Ouwehand na de intensieve veehouderij, is gewoon een onterechte. Er zijn altijd verbindingen geweest tussen, uh, uh, laat ik zeggen... ook een kleinschalig boerbedrijf en uh, uh, het grondwater. En het is er altijd geweest. Alleen nu is er minder uh, gebruik, maar gaat er... Voor er mee om. Systemen zoals tracking en tracing, dus dat je een product kunt uh, nagaan waar het ooit vandaan komt als het in het schap ligt, die zijn nog nooit zo perfect geweest als nu. Dus die hele, laat ik het zeggen, dreigende beweringen van, van mevrouw Ouwehand, dat het hele systeem in een crisis zit. Nee, er is sprake van dat het systeem beter in elkaar zit dan ooit. We weten meer en daardoor wordt het steeds gevoeliger. Dat is het probleem. Ja. Toch, uh, uh, we hebben daarnet de kranten besproken, daar staan grote foto's in vandaag van heel veel voedsel wat wordt doorgedraaid. Tomaten, komkommers, bergen. Het zijn bijna schilderijen van foto's, als je het ziet. Het is één kleurrijke, maar ellendige massa, want het wordt allemaal doorgedraaid. Tonnen gaat er doorheen. En toch kwam er juist deze maand van de Verenigde Naties een rapport uit... waaruit blijkt dat er 9,3... Uh, of nee, sorry, dat, dat er 925 miljoen mensen honger hebben in de wereld. Dat is toch wel een heel schrijnend, uh, uh, schrijnende tegenstelling... als je dat zo tegen elkaar zou moeten zien. We zitten ook wereldwijd in een voedselcrisis. Er is genoeg voedsel, maar er is niet een goede verdeling. Meneer Gerbrandi, hoe hoe kun je nou... Uh, dat probleem tackelen. Dus wat we vandaag de dag zien... met dat wij klagen over onze voedselveiligheid... en zoveel voedsel moeten doordraaien... en aan de andere kant van de wereld is er een chronisch tekort. Ja, dat is een gigantisch probleem. en Sterker nog, de revoluties in Tunesië, Egypte enzovoort... zijn uh, ontstaan, ook door de stijgende voedselprijzen. Dat moeten we niet vergeten. Um, een van de zaken waar D66 zich altijd hard voor maakt... is om ook een eerlijker landbouwbeleid in de wereld te hebben. Dus het Europees landbouwbeleid met... Miljarden, tientallen miljarden aan subsidies. Daar zijn vaak ook de kleinere boeren uh, in ontwikkelingslanden de dupe van. Die kunnen hun producten niet kwijt. Dat is één, dus een, een eerlijker concurrentie in de wereld. Het tweede is dat wij de afgelopen uh, decennia in ons uh, met onze ontwikkelingshulp de landbouwsector volkomen vergeten zijn. We hebben ons alleen maar gericht op andere dingen. Mevrouw Auwand noemde net een verdubbeling van de productiviteit in Afrika. Nou, dat is in wezen stelt dat heel weinig voor, want het, het kan vertienvoudigd, misschien vertwintigvoudigd worden die productie. En daar moeten we naartoe. En daar heeft Nederland natuurlijk ook een hele sterke... Uh, een, een, een is heel krachtig in. We hebben met de Landbouwuniversiteit in Wageningen... een van de beste universiteiten ter wereld op dit gebied. Laten wij die technologie uh, die wij op dat terrein hebben... zoveel mogelijk uh, ook ter beschikking stellen aan landen als... Uh, of continenten als Afrika. Want daar zit de grootste uitdaging om de productiviteit in uh, de derde wereld, de landbouwproductiviteit... op een duurzame wijze, zeg ik er meteen bij me... Van mevrouw Ouwehand zit nee te ja, schudden. u zat al te schudden. Die moet omhoog. Dat is de enige manier om dadelijk ook 9 miljard mensen te voeden. Ja, want dat, dat moet ervan komen. Ik noemde daarnet de VN, het, het, dat zei ik verkeerd. Het was een Oxfam-Novip-rapport uh, waaruit dit bleek. Maar mevrouw Auhand u, u schudde. U, u, u, u, u, u, u gelooft hier niet in wat Gerbrandi zegt. Nou, in die zin wel dat we uh, ontwikkelingslanden moeten ondersteunen. En om te beginnen al ophouden met het uh, importeren van uh, voedsel... Uh, dat we zelf nodig hebben. Um, 80% van het landbouwareaal wordt op dit moment gebruikt... voor de de uh, tv-industrie... Uh, 50% van de wereld graanoogst. En iedereen die er een beetje verstand van heeft... is het erover eens. We moeten minder uh, vlees, zuivel en eieren gaan eten. Want anders kunnen we uh, uh, het niet aan. Maar belangrijk is ook om te kijken en, en te constateren... dat landbouw geen industrie is. Dus je kunt daar innovatie op loslaten. Uh, maar dat heeft er tot nu toe alleen maar toe geleid... dat we een oorlog zijn aangegaan met de natuur. Terwijl ook de Verenigde Naties zeggen... werk nou samen met die natuur, want dat levert op de lange termijn het meeste op. En dat is het gevaar met uh, de export van de Nederlandse kennis in Wageningen. Dat is Gentech, dat zijn uh, monoculturen en dat zijn korte termijn winsten die op de lange termijn de voedselzekerheid in gevaar brengen. Dus daar ben ik het niet eens met, uh, met D66, omdat zij de technologische varianten prefereren boven samenwerken met de natuur die gewoon beter is. Ik ben het erg eens met de heer Gerbrandi. Uh, mevrouw Ouwehand heeft een verhaal wat in mijn ogen een beetje te Nederlands verwend is. Er zijn mensen zijn miljard Chinezen en Indiërs die eindelijk een keer zitten te wachten... op een, op een stukje vlees bij uh, die, dat kommetje rijst... wat ze al honderden jaren eten, die willen dat. En dat kunnen wij ze niet en moeten wij ze ook niet willen onthouden. Toch wij, toch wel, eten, wij, moeten, wij moeten wel uh, uh, zorgen dat kennis en kunde op een goede manier beschikbaar is. Op het gebied van de fokkerij is Nederland een top uh, uh, land in de wereld. De WUR is een top universiteit in Wageningen. Die kan daar echt kennis en kunde voor leveren. En één ding is zeker, dat willen we juist niet niet Een groter gebruik krijgen van uh, natuurlijke hulpbronnen in de wereld, dan zal die intensieve uh, of die landbouw daar intensiever moeten zijn. binnen bepaalde regels, maar dat is heel ingewikkeld als je dat tegen landen moet zeggen. waar men vandaag nog uh, honger heeft, of, of in elk geval een heel eenzijdig voedselpakket ja, heeft waar men meer wil. Ja, één aspect natuurlijk wat Gebrandi ook noemde, is dat die, uh, die enorme berg subsidies. Uh, en al die Europese landen om uh, nou. uh, de landbouw, uh, de agrarische sector kan ik beter zeggen, overeind te houden. Er is een heel nieuw plan binnen Europa hè, om een ander systeem te hebben... en die subsidies op termijn eigenlijk af te schaffen. Daar bent u ook uh, wel voor, meneer Koopmans? Nee, wij zijn ervoor dat de landbouwsubsidies uh, dat die op een goede manier in stand uh, blijven. En het is, veel, het is veel ingewikkelder, want Europa heeft uh, heel, met meer dan 50 Onzettend arme, de allerarmste landen hebben wij juist contracten. Waardoor dat de export van uh, landbouwproducten van die landen juist op een superhoog prij prijsniveau uh, plaatsvindt. Die landen, ik ben recent ook bij de Wereldhandelsorganisatie geweest. Ja, die landen die zouden echt woedend worden als wij dat soort contracten. als wij daar uh, een streep door zouden willen zetten. Dus uh, dat moeten we volop blijven doen. Daar betalen we dus vanuit Europa aan mee. En ik denk dat het heel goed is en ook heel verantwoord is dat wij in Europa. Als je kijkt naar wat er in, eh, op het platteland aan de hand is... kijk bijvoorbeeld naar Oost-Europa, waar in Roemenië anderhalf miljoen... Uh, boeren zijn die gewoon op het bestaansminimum zitten... dat je daar subsidies voor in stand houdt. En dat je dat maar dat in... ze dan wel in Frankrijk uh, weggaan en in Spanje weggaan? Nee, maar in Frankrijk zijn er ook grote problemen op het, uh, op het platteland. En ik vind het in Nederland, omdat wij tegen onze Nederlandse ondernemers zeggen... u moet binnen een bepaald keurslijf opereren... waarbij de grenzen van de productie zijn uh, uh, afgegrendeld... vind ik het heel goed te verantwoorden dat je daar zegt... voor sommige sectoren dat je daar uh, subsidiemiddelen voor uh, beschikbaar stelt... En daar, nee. past de, en daar past de opmerking bij dat we natuurlijk in de afgelopen 30 jaar... of in de afgelopen 15 jaar is beter gezegd... de subsidies al twee keer fors geherstructureerd en verminderd hebben. M meneer Bleker, even de reactie van Gerbrandi, want u schudt nee, meneer Gebrandi. <laughs> ja, u noemt meneer Koopmans al Bleker, dat ja. is een <laughs> Sorry, neem me niet kwalijk. <laughs> ja. um, Dualisme van tegenwoordig. Ehm... Um, Nee, ja, het, het, het is allemaal, allemaal heel kort door de bocht. Het, het grote probleem van die landbouwsubsidies is juist dat ze zo structureel zijn. En dat leidt tot veel minder hervormingen in de sector. Er is geen, geen sector die er sterker van wordt... door structureel afhankelijk te zijn van subsidies. En dat hebben we in alle sectoren geleerd. Nieuw-Zeeland is een prachtig voorbeeld. Daar hebben ze uh, halverwege de jaren tachtig alle landbouwsubsidies afgeschaft. Omdat ze gewoon even geen geld meer hadden. Er is geen boer in Nieuw-Zeeland die terug zou willen naar het oude systeem. Dat zijn weer echte ondernemers. Die zijn zich gaan specialiseren. Die zijn veel krachtiger geworden dan ze daarvoor waren. En niemand wil terug. Ja, de dus wat D66 in is helemaal kapot betreft is kapot het, het doel. Is het doel is om uiteindelijk af te komen van die subsidies. En niet ook steeds de rechtvaardiging van die subsidies te veranderen. Vroeger was het het inkomen van de boeren. Uh, nu is het in één keer van, nou, we moeten subsidies geven... omdat ze duurzaam moeten produceren. Dat is niet de juiste weg. Esther Ouwehand. Ja, ik vind dat uh, de huidige uh, Europese subsidies... dat is 40, 45 miljard per jaar... dat je die moet inzetten om de landbouw te helpen... te hervormen naar echt duurzame voedselproductie voor de toekomst. En ik maak dus zojuist even een grapje de richting van de heer Koopmans... dat hij natuurlijk zelf ook minder vlees kan eten. Wat daaronder ligt is natuurlijk dat... Um, ik heb dat zelf niet bedacht, maar de aarde trekt het niet... als we over de hele wereld het Europese of het Amerikaanse voedingspatroon aannemen. Dan heb je twee, drie aardbollen nodig, die zijn er niet. Nee. Uh, dus ik vind echt dat we eigen verantwoordelijkheid moeten nemen. Even los van de ontwikkelingen uh, in China en India. We consumeren hier echt te veel, leggen veel te groot beslag op de kostbare landbouwgronden. En we zullen dus zelf ook uh, die verantwoordelijkheid moeten nemen en, en wat... onze consumptie moeten okay. matigen. Oké, okay, nou, we zijn er bijna doorheen. Ik lees even net uh, nog een bericht uh, van het Duitse persbureau DPA en van het ANP. Voordat de Duitse autoriteiten nog steeds waarschuwen voor het eten van rauwe groenten. Maar dat het waarschijnlijker is dat vlees toch de bron is van de vele besmettingen met de gevaarlijke darmbacterie EHEC. En dat heeft een Italiaanse deskundige van de Wereldgezondheidsorganisatie gezegd in een Italiaanse krant. Waarmee. Is aangegeven dat die, die keten en die cirkel uh, bewezen is dat ook dieren uh, mogelijk te veroorzaken zijn. Dat, dat, dat is niet bewezen. Dat is niet bewezen. Nee, ja, ik zeg ook geen. Uh, ik, ik, nee. ik doe heel voorzichtig met dit, uh, met dit bericht. Zou het ook wel zo kunnen zijn, zoals ik vanmorgen in een uh, buitenlandse krant las, in een hoofdartikel: dat we in een ernstige ziekte hebben geconstateerd die opeens zomaar weer weg is en dat we nooit de echte oorzaak zullen vinden? Ja. Ja, zegt Koopmans? Ja, zegt zegt u, ik ben geen bacterioloog. Dus ik uh, moet eerlijk zeggen dat ik uh, daar niet een goed antwoord op kan nou, geven. Dat ja. betwijfel ik. Ik denk dat. Uh, wetenschappers zeggen die bacterie is er al heel lang is, maar deze nieuwe variant ja. hebben we niet eerder gezien, is erg gevaarlijk. En de vraag is, hoe komt die antibiotica resistent? En het lijkt er toch wel sterk op. Het is een darmbacterie dat dat uh, naar alle waarschijnlijkheid... iets te maken heeft met, uh, de, met de veehouderij. Maar dat zullen we gaan dat zien, is, want ik ja. ben ook uh, geen nee. afgestudeerd M bacterioloog. Maar goed, ook dat, stel dat dat de conclusie zou moeten zijn... dat daarover vandaan de oorzaak komt, dan hangen er grote belangen mee samen. En misschien, nee. want dat is wat die krant suggereerde... zou het misschien ook daarom zomaar geruisloos verdwenen kunnen zijn ineens. Omdat, ja, als er belangen bij gemoeid zijn, wie moet daar dan... Maar goed. Oké, okay, nou we zijn er doorheen. Uh, ik denk toch dat het tijd is nog steeds om te vasten. Want echt gerustgesteld zijn we natuurlijk niet wat het eten betreft. Maar ja, hoewel meneer Koopmans, je kijkt zo naar... Ik zou op. zeggen een dubbele portie vandaag. Een dubbele portie vandaag. U gaat lekker aan de barbecue. Oké. Okay. Bedanken onze gasten voor hun inbreng van vandaag. Esther Houwe, Hand, Ger Koopmans en... Gerben-Jan Gerbrand, die waren aan onze tafel. Kijk voor meer achtergronden over ons programma op onze website... troskamerbreed.nl, daar kunt u zich ook aanmelden voor onze nieuwsbrief. De redactie van deze uitzending, Roelien Aksen, Lisbeth Witteman... en voor het laatst ook Bert de Rooij. Techniek, Paul Rijman. Straks eerst Argos, daarna om kwart over één. Tros in bedrijf, wij zijn er graag volgende week weer. Tot dan. Dag. Good morning your honors. The prosecutor versus Ratko Mladic. Thank you Mr. Richterstad. Mr. Mladic, would you please state your full name for the record? Ja sam generaal Ratko Mladic. Radio 1. Het nieuws van Alle Kanten. Cursus Spaans. weg onderweg. Hoe zeg je de airco is kapot in het Spaans? Uh, los uh, aircondicionados esta uh, completamente capurovic. en Nee, of, of les airco esto mañana defecto. Zoiets. Voorkom gedoe. Doe gratis de Peugeot vakantiecheck. Dan wordt uw auto op 28 vitale punten gecontroleerd. Bel 0800 Peugeot voor een afspraak of kijk op Peugeot.nl.